Jobboot met het NOS-journaal. De VN luidde de noodklok over de situatie in de opvangkampen op de Griekse eilanden. De kampen zijn overvol en het dreigt een gebrek aan voedsel. Ook zijn er onvoldoende sanitaire voorzieningen. Op Chios braken gisteren gevechten uit tussen groepen Syriërs en Afghanen. Daarbij vielen drie gewonden door meststeken. Ook vandaag was het onrustig in het kamp. Op de eilanden Lesbos en Samos lopen de spanningen ook op... en verslechtert de situatie met de dag, zegt de VN. Op de drie Griekse eilanden worden 5000 vluchtelingen... in gesloten kampen opgevangen. De invoering van tolheffing op de snelwegen in België voor vrachtwagens is niet zonder problemen verlopen. Voor de tolheffing moeten vrachtwagens een speciaal kastje hebben in hun cabine. Maar niet alle kastjes werkten op de eerste dag goed. Vrachtwagenchauffeurs klaagden over lange wachttijden bij de grens voordat ze een kastje konden krijgen. België wil met de tolheffing voor vrachtwagens 750 miljoen euro ophalen. Het Ergooi ziekenhuis in Hilversum heeft zwijgeld betaald aan de nabestaanden van een 21-jarige overleden patiënt, meldt het onderzoeksprogramma Argos. De man kwam bijna anderhalf jaar geleden met ernstige pijn in zijn borst binnen bij het ziekenhuis. Een halve dag later overleed hij, zonder dat hij was gezien door een longarts, terwijl hij wel op de hoogte was van de klachten van de patiënt. De arts is volgens de inspectie ernstig tekortgeschoten. Nederland en België waren van het begin af aan kansloos... bij het binnenhalen van het WK-voetbal van 2018. Dat heeft oud-FIFA-voorzitter Seth Blatter gezegd... in een interview met de NOS. Volgens hem had de FIFA na het WK in Japan en Zuid-Korea besloten... dat het toernooi nooit meer aan twee landen kon worden gegeven. De kandidaten die meededen wisten dat volgens Blatter. Maar volgens de KNVB hadden Nederland en België nooit meegedaan... als ze dat hadden geweten... De mislukte campagne kostte 11 miljoen euro. Uiteindelijk ging het toernooi naar Rusland. Het weer op veel plaatsen nog zonnig en droog. In het weekend wordt het warmer met temperaturen van 15 tot 21 graden. Vooral mooi veel zon in de nacht van zaterdag op zondag. Hier en daar een bui. Vanaf zondagavond kans op meer buien. Later in de week ook lagere temperaturen. Dit was het NOS Journal. Dit is Johnson Hawker van de ANWB.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 If you never say goodbye Dus een extra 1 april uitvoering. We gaan lekker uit het plaatje vanavond, begin van het weekend. We gaan de gast opgeven, Jonas. Dat dacht ik ook. Justin, leuk dat je er bent. Welkom. Hey, We gaan vlammen. Eerst volgende nummer wat we gaan draaien is Avicii met Fade Into Darkness. of winter? Altijd weer. Zie je Ja, het blijft een eeuwig lekker knallen. Avicii met Fade into Darkness. Hij blijft goed. Avicii blijft sowieso lekker. Uh, past goed bij het begin van dit weekend. En ik weet toevallig dat een goede vriend van mij, Daan Huijer, zit te luisteren. En ik weet dat hij groot fan is van Kleptone en Gregory Porter. Dus hebben ze samen een nummertje gestopt in de vorm van de Liquid Spirit. Komt-ie. Yes,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 Coach Chris Cross Amsterdam met seks Thanks. I'm sorry. Can I sit down? Cheatcoach crisscross Amsterdam met seks. ZFM Race Radio, Pit Report. Ja, de Pit Report van ZFM. We hebben hem natuurlijk eigenlijk vanmiddag al gehad. We gaan er nog even kort op door, omdat ze juist de tweede vrije training van de Formule 1 in Bahrein is afgelopen. En we zien een mooie vierde tijd voor verstappen. Uh, maar rijden ruim twee seconden sneller dan uh, in VT1. Uh, waarin hij als achtste eindigde. En we zien dat hij uh, een stuk dichter bij de top zit. Um, Leuk om te zien is dat het hele veld zo'n vijf seconden harder rijdt... dan vorig jaar tijdens de vrije trainingen. Dus de snelheid lijkt er goed in te zitten in het veld. En um, ja, Justin, nou je er top bent... wat denk jij dat Verstappen gaat doen zondag? Nou, ik, ik hoop dat als hij zijn auto heel kan houden en het team dit keer wel meewerkt, dat, uh, dat hij misschien toch wel een derde plekje kan, uh, kan scoren. dat ja, ja, zou der, wel heel leuk zijn. Derde plaats al meteen, begin van het seizoen. Ja, nou, hij zit er goed bij en uh, ja, ik weet niet, ik, ik, ik voel hem wel nou eigenlijk. Oké, okay. Jonas, wat denk jij? Voor uh, aanstaand weekend? Ja, zondag, wedstrijd, 5 uur, Nederlandse tijd. Ja, ik... Uh... Ik heb er niet veel wat te zeggen eigenlijk. Nee, weinig over te zeggen. <laughs> nou, Deze plaats of zo, dat is toch nogal voldoende. Ja, P6. Ja, genoeg punten. Nou, we gaan het zien. We hebben vanmiddag verteld dat de Toro Rosso's nog nooit punten hebben gepakt op Bahrein, Dus dat wordt, uh, wordt bijzonder spannend. En, en, en toch vind ik de combinatie tussen de Ferrari motor en het chassis... Lijkt goed te werken. gouden combinatie, nu ja. al. Ja. Lijkt de snelheid zat er in Amerika of in uh, Australië goed in. We gaan het zien in Bahrein. Intussen gaan we luisteren naar de Flume remix van Tennis Court van Lorde. Plumped up on the little bright things I want, but I know they'll never own me. <laughs>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 ...dat we het weer en het verkeer doen. En vandaag ligt het in handen van Tim. Ja, leuk dat jullie allemaal luisteren. We gaan het even hebben over het weer. Um, vanavond en vannacht een mix van wolkenvelden en opklaringen. Vooral in het noordoosten minimumtemperaturen dicht bij het vriespunt. Let dus op als je daar in de buurt komt vannacht. Morgenperiode met zon en droog. Het wordt 12 graden op de Waddeneilanden tot 18 graden in Zuid-Limburg. En dan zondag. Ja, ze hebben het allemaal al voorspeld. Hè, het wordt een graadje van 20... Uh, zeker in het zuidoosten en oosten kan dat uh, gaan gebeuren. Maar ook hier in de Zandvoort zal het lekker weer gaan worden. Lekker met z'n allen terras op. Wordt gezellig. Plaatselijk kan er nog een buitje vallen, maar dat mag de pret natuurlijk niet drukken. Dat was het, uh, het weer van Meteoconsult. Dankjewel Tim. En we hebben vier files staan op de A27 Gorinchem Breda. 14 minuten vertraging tussen Knoop en Gorinchem en Merwede Brug. Defect voertuig rijstrook verspert. En op de A58 tilburg breda 12 minuten verdraging tussen Sint, Anna Bos en Galder. En op de A58 Breda-Eindhoven, 7 minuten verdraging tussen De Baars en Moergestel. En uh, tot slot op de A67 Eindhoven-Turnhout, 28 minuten verdraging tussen Haasberg en de Nederlandse grens. En wij gaan verder met... Hoe uh, heet deze ook weer? Shawn Mendes. Camilla Cabello. I know what you did last summer.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 Home. I know what you did last summer, I just like to me there's no other. I know what you did last summer, tell, tell me where you've been.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 Hanging on to all the words she used to say The picture's on her phone. The on the phone She's not coming home I'm not coming home Oh, no, no, no, yeah I know what you did last summer No no no no no No seem to let you go Kiss seem to keep it close Only close Can seem to let you go kiss seem to keep it close You know I didn't mean it though Tell me when you believe lately. Tell me when you believe me close. Tell me where you believe I know what you did last summer. I know what you did last summer. I know. know. know. Geniet ervan. met Outlines. En ik heb begrepen dat wij een beller aan de lijn hebben. Ik ook, maar... Uh... Wie hebben we aan de lijn? Hallo? Hallo? Hallo, met wie? Met, uh, met Frans. Frans wat kan is dit Frans je... bouwen? Uh... Wat kunnen we voor je doen? Nee. nee. Wacht heel even hoor, Frans. Dan gaat iets niet goed. Frans, Frans wat, wat kunnen we nog? voor je doen? Ja, ik hoor je nog. Mooi. Nou, we zeggen het is Frans. Wat, uh, wat is er? Nou, Ik ben eigenlijk... Uh... Mijn vriendin wilde vragen, maar ik weet niet hoe ik dat moet doen. Nou, ah, daar hebben we Tim, onze relatieadvies. Uh, uh, nou, geven. <laughs> ik ben ook een beetje flabbergasted. Uh, uh, ik ben ook een beetje verbaasd dat het allemaal via het maar, bij ons moet. Maar Frans, laten we eerlijk zijn, de eter is van jou. Ga je gang. Nou, uh, uh, Kelly. Uh, ik uh, weet niet of je aan het luisteren bent, maar... Ja, we ja, horen je heel slecht, uh, Frans, Frans. even, even moet Je moet iets, iets meer in de microfoon praten, anders dan hoort niemand het. Hé hey, Frans. Ik hoor jullie heel slecht. Ja, hoor je ons nu wat beter. Ja. ja, ja, ja, ja. ja? Oké, okay, je moet even goed in die microfoon praten, anders horen we jou niet. Ja, hebben jullie tips om een vriendin te nieuwelijk te vragen? Of niet? Oh, tips? Ja. Uh, nou, ja, ik ben altijd wel voor. Uh, ik vind dat, je hebt wat van die filmpjes van mensen die vreselijk creatief zijn, dus dat ze echt iets uh, romantisch op het strand. Uh, weet ja, je bijvoorbeeld of iets waar ze jarenlang foto's van hebben gemaakt en dan blijkt daar ineens een, een of andere wilde gedachte achter te zitten. Ja. Maar ja, ik heb zelf nog nooit uh, iemand in huwelijk gevraagd, dus ik weet niet of ik daar nou een, uh, een goed persoon voor ben om daar wat over te roepen, Frans. Oké. Okay. Okay. Misschien dat Jonas wat weet. Ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Een beetje van die je ziet af te Heb, heb jij nog nooit iemand in huwelijk gevraagd? Nee, jongen, ik ben die jongen voor. <laughs> ja, je weet het niet. Ja, je, ja, je weet het niet meer. Ah, ik <laughs> het, geen Maurice Mulder, hè? <laughs> Nee, maar je hebt inderdaad uh, wel eens wat op YouTube staan, weet je wel? Dan zie je opeens een filmpje met een band erbij en dan opeens wordt iemand de huwelijk gevraagd. Ja, ik zou daar ook mijn creativiteit vandaan halen, denk ik. Maar het leukste, volgens mij, die je vriendin zit ernaast, hè? Ja, maar ze, ze is net weggelopen, dus... Uh... Oh, nou dan hoop ik niet uh, dat ze het gehoord heeft voor je, anders is de verrassing er een beetje af. Nee, nee, nee, daarom is ze weg. Ja, ik heb haar weggestuurd. Oh, je hebt haar even nou, weggetrapt. oké. Okay. Even, weet je nu weg en straks uh, mag je bij me blijven voor de rest van mijn leven. Ja, <laughs> <laughs> daar komt het op neer. Nou, mijn tip van de dag is: uh, strain YouTube lekker af naar uh, inspiratievolle filmpjes over uh, huwelijksaanzoeken. En uh, succes! Ja. Laat ons weten of het gelukt is of niet. Top, dankjewel. Ben ik, uh, ja, ik ga het zo vragen, dus uh, ik kan daar straks anders over terug. Nou, oh, dus nou, nou, dat is helemaal mooi. <laughs> Als okay, jij het volgende nee. uur even terugbelt tussen 8 en 9, uh, dan uh, komt het helemaal goed. Dan zijn we er nog steeds. Is goed. Oké, okay, okay, succes Frans. Frans. Hoi. Nou, Hoi. Nou, dit, dit even... uh, maak ik niet <laughs> vaak mee, <nee. laughs> Komt even koud op je bord vallen zo. Je ja, <laughs> ja, hebt een uh, correct <laughs> Nederlands uitspraak, ik geloof er geen reed maar het maakt niet uit. Nou, ik weet het alleen maar Frans en uh, Kelly en Kelly, Kelly begon belachten. En, uh, ja, volgens mij... Maar het zo... is 1 april, hè, vergeet dat niet. Ja, je weet het niet, hè. Misschien zijn het wel broer en zus. Ja, waarschijnlijk uh, ken je ze ook nog, maar heet heet geen ja, ja, Dat zou, ja, ik nog, dat zou het nemen. erg zijn. Goed, maar... het is tijd voor lekkere zomerbeats. We gaan door met Chesto en Oliver Helder met One Bass. Fantastische muziek. Wombase van Chesto en Oliver Heldens. Op het moment wat mij betreft een van de betere platen die, uh, die in de rond te gaan. Aan ja, mij is ook al drie, nou wat is er nou? Anderhalve week te horen hier bij zetten in Beatmaster. Dat moet je niet vergeten. Ja, is lekker. Daar gaat er nog zeker tien weken in blijven staan. Dat weet ik zeker. Maar als het niet langer is. Ik zit nog steeds een beetje met mijn hoofd bij Frans en Kelly. Ja, ik, ik vind het maar ook wel, het wel een beetje nou heel voor... erg vaag. Een beetje vaag verhaal. Dus. Ja, nou, ten eerste dat, ik daarvoor, dat we daarvoor gebeld worden, want ik ben absoluut alles behalve relatiecoach. Of niet dan? Ja. Ja, nou, ik raak er ik, uh, af en ja. toe gewoon een beetje van in de war. Ik, uh, nou ja, de mensen die mij kennen en die luisteren, die weten dat ik ook heel goed ben met relaties. Dus wat dat betreft. Uh, heel typisch dat ze mij daarvoor bellen of ons nee, daarvoor maar bellen. maar weet je wat het is? Even in het volgende: we hebben natuurlijk ook nog een backstage achter het telefoongesprek. Hij zal me bekijken. En daar gewoon, nou ja, het was al zo vaak. Van uh, Frans en Kelly. Ja. En we bellen voor Tim. Maar Tim kent ze niet. Nee. Ik heb geen idee. Ja, ja ik, hey, ik, ik krijg hier nu een WhatsAppje van uh, mijn ex-buurvrouw Regine. En die zegt. Uh, Tim, iets wat jij niet zou moeten doen, relatieadvies geven. Haha. Dat bewijst maar weer eventjes, dat ik goede zelfkennis heb. Ja, maar heb. hun bellen zo terug, want kijken of het gelukt is. Ja, maar daarom zit ik ook mee in mijn hoofd. Ik ben heel benieuwd of Kelly ja zegt. Of dat ze stiekem al wist toch. Of een ja, beetje of dat, dat hij stilvalt en niet meer kan vragen. Dat kan ja, even. of dat ze gewoon keihard nee zegt. Ja, dat is ook goede radio dan, zullen we maar zeggen. Ja, in... nou, kijk, blijft 1 april, dus dan kunnen we daar nog op houden. Oh, het was dat, maar een grap. <laughs> ja, precies. Jewel, dus, uh... Goed, van One Base, van Chesto gaan we door naar Quintino met Escape into the Sunset. Geniet. Don't you Hey, dat was uh, een heel erg leuke nummertje. En we hebben een uh, nieuwe beller in de tent. En zijn naam is Daan Heijer. Daan, wat heb je ons te vertellen? Of eigenlijk, wat heb jij Frans Hi, te vertellen? Hoi. Nou, ik was toch wel geïnteresseerd in de vraag van Frans. En ik dacht ja, Frans. Als je zo'n algemene vraag stelt, geef dan gelijk het budget er ook even bij. Want kijk, als jij een tientje te besteden hebt, moet je een vlieger bij de Intertoys halen. <laughs> kijk, dit is echt een relatiecoach. Ja, relatiecoach huier. Ga door, ga door. En anders zou ik zeggen, huur een dikke auto, hou de bruiloft zelf goedkoop en geef een spetterend feest. Oké. Okay. Ja. Wat is het budget daarvan maar, dan? Dan weet jij dat ook een beetje. Maar Daan... Het, ja, ik weet niet wat het budget van Frans is. Maar ja, Daan, het, het, ging, het ging Frans om het, om het aanzoek zelf. Niet om, hij heeft het nooit over een feest gehad. Nee, maar dat da, weet iedereen om, wel. Het ging puur om het aanzoeken. Nee ja, kijk, als ik de relatiecoach mag uithangen, dan uh, het aanzoek maakt niet zoveel uit. Als je het feest maakt, is het lang genoeg om het niet meer te herinneren. Ook. Kijk, dat is ook een goede. En dat is de beste tip van de dag. <laughs> Nog andere tips voor Frans? Uh, hoe ga je? Hoe, hoe, jij hebt een vriendin Daan ook, hè? Heb ik begrepen? Ja, ik heb een vriendin. Bedankt Tim. Hey. Oh, ja. oh ja. ja, dat wist ik stiekem wel. Hey, uh, ja. Hoe heb je haar heb je haar al een aanzoek gedaan? Nee, nee, nog niet. Hij heeft nog nou, niet, niet zo'n groot budget voor dat feest. Regine? Ik heb nog niet, ik heb mijn budget nog niet bij elkaar, nee, dat klopt inderdaad. Regine, eigenlijk is dit een grapje van Daan, omdat het 1 april is. Hij heeft mij gevraagd om uh, om, jou, uh, om jullie live in de, de uitzending te krijgen. En uh, Daan, is dit is je moment. een vreselijk geentje, hè? Wat ben je in een vreselijk feentje. <laughs> oh, oh. Oh, dit is wel okay, zo lekker dit, Dit hè? was toch een 1 april grapje, ik moest er even een uithalen vandaag. Nou, ik heb helaas niet dat kikkerie building, maar uh... Nou, uh, ja. toch jammer. En weet je, je, af en toe kan je wel eens wat dingetjes bij elkaar proberen te zoeken. Maar je <laughs> komt alleen nooit zover. Dat is het enige nadeel. Want ik heb, kijk. Nee. Hebben we geen speciale ja, ja, 1 april ik hoop, jingle? Ik voor Frans. Ik hoef niet te Dat Als ik de achtertuin vraag. Want dan weet je het natuurlijk nooit. Nou ja, Daan, ik zou blijven zeggen. Uh, of zeggen, blijf lekker luisteren. Want in de tweede oh, uur zou man, hij terugbellen ja, om. Uh... Oh, er oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh, komt een vrouw tussendoor. Mijn hemel, wat gebeurt hier? Ja, ik word, ik word uh, dat, dat is je eigen schuld, Rien. Uh oh Kijk, deze hebben we er wel voor 1 april. Ja, maar dat is als je dat een, een als je live aanzoek krijgt. Ja, wat wil je dan? Wil je deze horen dan? <laughs> ja, dat, dat is... dat dan is, is ook is. snel afgelopen. Dat, da, is. dat is wat Daan net bij mij wilde doen. Dat is beter <laughs> Ja, dat lijkt er meer op. Ja, maar dat okay. is het ook snel afgelopen. Dat is ook allemaal niet meer zo Nou, dan, leuk, uh, dan. als we wat horen van Frans, dan uh, en blijf lekker luisteren. Als je het hebt gehoord, kom lekker nog een keer in de uitzending, zou ik zeggen. We zijn live tot 9 uur. We gaan nu door met uh, Hartwell en Harrison met het nummer Sally. En daarna is het einde van het eerste uur. Hoi jongens. Hoi. A dirty bitch and a daddy's witch. you love me down, to da, da, down da-down And if a boyfriend knew what she makes me do Would love me down, down, down Cause I'm going to hell They'll take me away Uh, dit is het uh, eerste uur van ZFM Beachmasters, het weekend in. Na het nieuws zijn we weer bij jullie terug met het tweede uur ZFM Beachmasters, het weekend in. Dit is Hardwell met Sally.